Burgemeester in oorlogstijd Er waren burgemeesters in oorlogstijd die bepaalde brieven begonnen met de aanhef kameraad en eindigden met zee. Van dergelijke figuren bleek duidelijk dat zij sympathiseerden met de Duitse bezettingsmacht. Zij namen de plaats in van de burgervader, die het veld moest ruimen. Het allerergste was het lot van de burgemeester van Dijl, meester W.M. Kollof. In de eerste raadsvergadering na de oorlog onder leiding van de toen nog waarnemende burgemeester, meester G.J. Kolf, werd hij herdacht met de volgende woorden. De grootste slag, welke de gemeente trof, viel toen uw burgemeester, meester W.M. Kolf, ten gevolge van zijn verzetswerk in handen van de Duitse overweldiger viel. Zijn leidersweg is u allen bekend. Na vele ontberingen is hij tenslotte in Duitsland gestorven. Wat na zijn wegvoering is geschiet, weet gij allen. Meester W.M. Kolf, Wouter Marines, roepnaam Tim, was een van de eerste leiders van het verzet in de Betuwe. Hij verschafte valse papieren voor agenten, was betrokken bij een sabotagegroep in Tiel, hield mensen wegsmokkelen naar Engeland en was betrokken bij vele andere verzetsactiviteiten. Maar door deze activiteiten kreeg hij al snel de aandacht van de Duitsers. Op 8 augustus 1942 werd hij door de Duitsers gearresteerd. Hij werd weggevoerd en verbleef onder andere in, de, in Vught en in een Utrechtse gevangenis. Medegevangenen omschreven hem als een vrolijke, aardige en geestige man. Zijn gevoel voor humor en opgewektheid werkte altijd bijzonder opbeurend. Ook had hij een diep religieus gemoed. Hij ging altijd voor in het dagelijks gebed. Hij sprak vaak met grote liefde over zijn enig kind, zijn dochter Lisbeth. Op 25 januari 1944 overlees meester W.M. Kolf op 64-jarige leeftijd in een Duits concentratiekamp te Sonnenberg bij Berlijn.